Wouter Oldeheuvel vierde en de Noor-Bukko vijfde. De vierde Nederlander, Rens Rotteveel, eindigt op het EK op de elfde plaats. Het weer zonnige periode nagenoeg droog, dus ongeveer 6 graden. Morgen iets kouder, dinsdag regenachtig. En dan loopt de temperatuur geleidelijk weer op. Dit was het NOS van Zandvoort.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 om zo het derde uur te gaan beginnen met Lionel Richie in All Night Long, Dat vind ik eigenlijk altijd wel fijn. en Goedemiddag en welkom bij het derde uur alweer van zondag in Kenemland hier bij ZFM Zandvoort. Um, natuurlijk hebben we dit uur nog, uh, ja bellen we natuurlijk nog eventjes Jaap, want hij staat op het uh, circuit en hij doet verslag van, het, uh, ja, van de nieuwjaarsraces. En we hebben natuurlijk muziek. Nee, het ruime waarnieuws, dat, wou je, dat zei je net ja, nog. Ja, sorry. En het volgende nummer kan eigenlijk niet ontbreken bij elk radiostation in de hele wereld. Martin Sovek. Het is een 1977 Give a little bit uh, Ja, hij is natuurlijk Super Tramp en stond op het album Even in the Quietest Moments ja, Supertramp was al ja, wat langer bekend in Nederland. Maar de verkoop van die singles wilde niet echt vlotten. Uh, ja, Dreamer werd eerder uitgegeven, maar werd later pas een hit. Lady verkocht eigenlijk nergens goed. En School, een van hun bekendste nummers, was ook niet echt een single. Totdat deze dus kwam Give a Little Bit. En dat werd wel een hele grote hit in uh, ja, Nederland en natuurlijk de rest van de wereld. Even kort het evenementenagenda in uh, Sanford natuurlijk. 7 januari uh, is al geweest dus. Uh, 9 januari is uh, het nieuwjaarsconcert in de Agatha-kerk aanvang... 2 uur. Ook om 9 januari. Dat is uh, vandaag dus. Jess in Zandvoort. Ik denk dat het al af is afgelopen. Maar dat is om half 3 begonnen. Met Tim Klipphuis als gast. In de krocht. Ehm. Um ook om, uh, om uh, drie uur in de Classic Concert. Openingsconcert met Heemstede Philharmonie Orkest. Protestantse Kerks. Drie uur dus. En natuurlijk de Nieuwjaarsraces, maar die zijn op dit moment bezig. En wil je daar daarnaast van uh, meemaken of wil je meer informatie? Blijf zeker luisteren, want straks hebben we natuurlijk weer Jaap aan de telefoon. En die gaat ons uh, vertellen hoe de stand van zaken is op dit moment op het circuit in uh, Zandvoort. 12 uh, januari is de kerstboomverbranding. Uh, uh, dat is bij het strand ter hoogte van de Rotonde. Hartstikke mooi natuurlijk. Aanvang half acht. 8. En uh, 15 januari, de Amerikaanse drive-in bioscoop. En dat is hartstikke leuk. Dat is bij, de, uh, uh, drive, uh, bij het circuitpark in Zandvoort. Hartstikke leuk natuurlijk. Altijd welkom, hè daar. Je kan altijd even langskomen. Laat even van je horen 023-573-1969 voor jouw favoriete plaatje. 035731969. Nu een van de beste artiesten wat mij betreft, Nova Star. En dit is Wrong. Let me out, and there's no one here that I want to change her for. And I was good for her, still she says she don't know who she adored. better off without Sir Raymond, not me Cause we were good for you 6.9. Zie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 hij heeft jeuk. James Brown en It's a Man's World. En daarvoor Nova Star en Where Do We Go Wrong. Hey, we gaan even door met het uh, volgende nieuwsbericht. Want, uh, even kijken, na een zeer succesvolle verloop van de Grand Depart Tour... ...toch in Rotterdam in het kader van de Tour de France... ...heeft... Uh, Wierland besloot om onder de naam Wielerland 4 uh, Challenge uh, een vijfde toertuig door Zuid- en Westland-Nederland te organiseren. Eén daarvan zal vanaf circuit Park Zandvoort van start gaan. Vakantse Allee wil met het adopteren van Vakantse Allee 4 uh, Challenge uh, sponsoring, uh, uh, sponsoring van Vakantse Allee Pro Cycling Team doortrekken naar de recreatieve wielrennen. Het recreatieve fietsen wil de firma promoten als een gezonde vorm van bewegen niet alleen tijdens de vakantie maar gedurende het hele jaar. Vanaf april 2011 zal er bij elke vakantie Live for Challenge toe tot een evenement georganiseerd worden voor kinderen om een kennis te laten maken met de wielersport. Tijdens deze evenementen kunnen kinderen in een veilige omgeving spelende wijze en aankomen met de faccenten van de wielersport. De andere toertochten in 2011 zijn op 21 mei rond op het NAC stadion uh, ja, in Breda en 4 juni in de Brabant in Den Bosch voor meer informatie en inschrijvingen via www.vokansolajen4challenge.nl Dit is Arme van Buren Not Giving Up On Love I know you're feeling restless Like life's not on your side It's way Sophie L.S. Bekster, not given up on love. En we gaan weer over naar circuitpark Zandvoort en daar staat Jaap Koper. Ja, waar ik uh, even tussen wat uh, mensen door uh, beweeg, omdat het uh, spitsuur is in, uh, in de pitstraat, En dat heeft alles uh, te maken met uh, de rijderswissels die uh, links en rechts uh, plaatsvinden. Want het uh, is, wat dat gaat, uh, hier heel erg leuk. Ja, het is een interessant. Nou, een interessant we dachten dat we om drie uur konden beginnen, maar dat is dus uh, veranderd, want uh, de lichten uh, die waren niet op tijd aanwezig en dat zorgde ervoor dat we een oponthoud hadden. Uh, om half vier zijn we in plaats van uh, drie uur zijn we begonnen. En dat uh, ziet er dus nu zover uh, naar uit. Dat nog altijd die V8 uh, nog uh, op kop uh, schijnt rijden. Het uh, gaat alleen niet zo goed met uh, de heren van, uh, van het team van, uh, van Furt en Fontijn. Dat uh, is uh, de ze inbreng. De jongens die hebben een, uh, waarschijnlijk een beetje een technisch probleem. Uh, de auto die, uh, die rijdt wat langzamer rond uh, dan uh, we normaal gesproken eigenlijk van het uh, van duo gewend zouden moeten zijn. Maar ja, dat, uh, dat zou misschien nog wel kunnen veranderen. Uh, zo dadelijk, uh, zal uh, Peter Furt dat stuur over gaan nemen. Ja, en voor de rest uh, is, het een, uh, is het nu een situatie dat we dus een uur uh, onderweg zijn. De zonstand is wat, uh, wat lager uh, aan het worden. En uh, dat uh, kan natuurlijk voor uh, heel wat, uh, ja, voor wat, um, wat, nou heel wat, voor wat problemen zorgen. Omdat een aantal rijders die dan op een gegeven moment achter op het circuit weer richting uh, de Arie Luindijk bocht uh, gaan rijden. ...te maken kunnen hebben met die uh, lage zonstand. Uh, en dan zie je op misschien een aantal plekken zie je dan niks. En dat is voor een hoop mensen natuurlijk uh, lastig. Uh, dan kijken we even nu naar uh, de tussenstand. Hoe die is. En die zie ik nu alleen nog even verlopen in de richting van uh, uh, wat er achterin het uh, veld afspeelt. Uh, dan moet als het goed is zo dadelijk uh, de volgende pagina weer verschijnen. En dan kan ik zien... Wat uh, de situatie is. En dan zie ik inderdaad dat die V8 van uh, David Hart en uh, Nick Pastorelli nog steeds op kop ligt. Gevolgd door een uh, silhouette auto van uh, de V8. En dat is het duo, uh, nou drietal uh, van Hulst, Verheul en Laat. En ja, dan uh, zou ik alleen nog moeten weten waar, uh, zeg maar, uh, Furt en Fontijn uh, verblijven. En dan weten we meteen, meteen uh, waar die zitten. Maar uh, ze hadden net uh, als uh, 18e, 19e getraind. En uh, de, ja, de rondetijden waren even onder de twee minuten en dat is niet uh, een auto uh, zoals ze zouden moeten rijden. Ze rijden overigens nog uh, wel, maar ik kan ze nu niet 1 tot 3. Ja, ze rijden op de 13e plaats, schijnt dus weer een beetje redelijk uh, goed uh, met ze te gaan op dit moment. En uh, de rondetijden zijn uh, ook weer wat uh, meer naar beneden gegaan. Dus uh, die, die situatie is het uh, als, uh, zoals hij nu is. is uh, we zijn één uur onderweg. En uh, hoe het uh, verder uh, gaat lopen, ja, dat uh, kunnen we helaas niet meenemen. Omdat om vijf uur uh, deze uitzending uh, eindigt. Heren, dank jullie wel. Ja, Jaap hartstikke bedankt. Uh, nog veel plezier nog. En uh, ja, tot de volgende keer. Ja, tot zo. Hey, dank je. Oké. Okay. 5 en Misery. Zometeen wordt het tijd uh, om, je, om je week lekker uh, te beginnen eigenlijk. Met het uh, waar nieuws. Altijd als wij zondag in Kenneland doen dan. Uh, sluiten we af met een rondje waar nieuws. Grappige berichten die wij zijn tegengekomen. Laten we jou, aan jou horen. En uh, ja, dat zometeen nu. Maar nu eerst een uh, artiest. Ik denk wel de beste uh, soulzanger die er is. Amerikaanse zanger die zelf nog eventjes in België heeft gewoond. En die is neergeschoten door zijn eigen vader. Een heel verhaal. Ik heb hier over Marvin Gaye. Dit is What's Going On. Hier bij Zondag in hem ZFM wordt en gaan verder met de uh, ja, een rondje ramen waarnieuws, Aldo. Ja, het is hier dus zover. hè? Voor. Nou, ik zal maar beginnen met de vrouw vast in steenvergrijzer. In steenvergrijzer wil je niet vast komen te zitten. Helaas voor Chen Chiong overkwam haar dat wel. De bra brandweer moest haar in Chinese nanning uit haar benadeelde positie bevrijden. De werknemer wilde een cel boven de machine spannen toen ze uitgleed en tussen de stenen viel collega's kwamen een paar geschil af en konden de machine uitzetten voordat ze in serieuze vondingen aan overhield. Wel zat Jane al met haar voet vast tussen de bladen van de machine en was al een tijdje aardig, of al een eind, aardig eindje weggezakt in het gesteente. Brandelieden bonden een touw om haar heen om de te voorkomen dat ze verder zou wegzakken. Daarna werd er de ruimte tussen de bladen van de machine groter gemaakt met hydrolatische scharen, zodat haar voet loskwam en ze uit de bak kon worden bevrijd. hield. Je hebt alleen een paar schrammen over aan het avontuur. Uh, ook een apart verhaal die ik had gevonden. De bacteriën ruimden puin op na een ramp. Het methaan dat door de olielek in de Golf van Mexico afgelopen jaar in de zee terecht is gekomen... ...is zo'n vier maanden tijd helemaal opgegeten door bacteriën. Ongeveer 20% van de vlek ruwe olie bestond uit methaan. Het lek ontstond eind april 2010 na een explosie op een booreiland en was pas half juli gedicht. In september was alle methaan al opgegeten door de bacteriën. Een gemasske man luistert naar de naam Phoenix Jones, verhoogt in zijn eentje de veiligheid van in Limburg, een Amerikaanse stad van 25.000 inwoners. Gehuld in een zwart pak met goudkleurige accenten, patrouilleert hij op straat, klaar om misdaaders bij de lurven te grijpen. Hoewel de 22-jarige Jones niet op een klimcapaciteit beschikt van Spiderman, nog over de kracht van Superman, heeft zijn kostuum uiterst met enkele technologische hulpmiddelen het pak dat hij aantrekt van kogels afweren en ook belagers met een mes komen van een koude kermis thuis. Verder draagt hij altijd een bus pepperspray en een taser, een stroomstootwapen bij zich. Het verhaal van Jones vertoont gelijkenissen in de film Kick Ass, waarin het dood een doodgewone jonge man er alles aan doet om een echte superheld te worden. Maar voor de 22-jarige Amerikaan die, net als de bekende superhelden, anoniem wil blijven, is het geen fictief verhaal, maar bittere ernst. Voor hij, zijn ro ronde, voor hij aan zijn ronde begint, gaat hij naar een lokale bibliotheek om, om echt een geheime boekenkast zijn pak aan te trekken. Negen maanden geleden liep, riep, hij, riep hij de superheld in zijn tot leven. In die periode was hij al meerdere keren met geweld geconfronteerd. Maar de bedreigingen met vuurwapens en messen maakten hem niet bang. Wanneer ik door straat heb patrouilleerd, verdwijnen de misdadigers omdat ze mijn pak zien. Dat moet hen op een of andere manier afschrikken, zegt de super, jonge superheld voor de camera van CNN. Uh, game producent testen Uri Noir spelletjes. Japanse videogame producent Sega uh, experimenteert met spelletjes die je aanstuurt terwijl je plast. Sega, ooit een van de grootste producenten van spelcomputers, ontwikkelt sinds uh, de eeuwwisseling alleen nog maar games voor consoles van derden. Het bedrijf test in Tokyo nu wel een soort console uit, al lijkt die geen concurrent voor landgenoten Wii en PS3. Toilets, zo heet het programma. Uh, bestaat een klein LCD-scherm dat op de hoogte van een urinoir wordt gemonteerd. Een sensor op het porselein registreert de kracht van de straal in de plaats waar je terecht kon. Dat bericht uh, singyourliarty.com uh, Momenteel zijn er vier spelletjes beschikbaar. Manneke pis, meet hoeveel urine je produceert. En een gravity eraser. De naam zegt het al, moet je met je straal een beschilderde muur schoon spuiten. In de noordwind... <coughs> Sorry... In de noordwind en uh, de noordwind her bepaal je al plassend hoe hard de wind onder de zomerjurk van de Japanse deelnemer blaast. Milk from nose ten slot is een variant op touwtrekken. De kracht van je straal bepaalt hoe hard de melk uit de neus van de personage spuit. De bedoeling is ook om je tegenstander. Uh, om ver te spuiten, de vorige tegenstelling van de data van je vorige bezoeker. De console heeft ook een aansluiting voor USB-geheugensticks. Zo kan je records en informatie over je plasbeurten altijd bij je dragen. Ook kunnen de schermen gebruikt worden om advertenties weer te geven. Voor reclamedoeleinden is dit idee nog niet zo idioot. Adverteerders kunnen een café of andere zaak selecteren waar het doelpilip heen gaat en zo gericht kan adverteren. Uh, wie wil er stamkrug nou niet al plassend vuurt... ...wel pintjes bier van merk X stappen, ...of Zega de toilets ook buiten Japan zal interesseren... ...is nog even afwachten. Het is typisch Japans. Nou, dat lekker gaan stinken, denk ik. Ja, oké, okay, maar dat maakt het niet uit. Nee, maar ja. Dat heb je alsnog bij een normale twee wc ook. Maar ik denk dat het gewoon geinig is... Uh, ...ik zou gewoon vaker naar de wc gaan. Ja, dus we kunnen gewoon, eigenlijk... voor, gewoon voor eigenlijk al een beetje... Stel, we zien uh, er iets... ...dan kunnen we gewoon eigenlijk meer bier zuipen... ...en hoe meer je dan uh, naar de wc moet... Hoe vaak je het spel kunt doen. Nou.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 Nummer 1, Mazing in Nederland, uh, Guus Milos, en het is een uh, nacht. En uh, zo sluiten we ons programma af. Uh, zondag in Kennemerland. Natuurlijk willen we Jaap Koper bedanken die uh, bij het Circuit stond. En Aldo, jij natuurlijk ook bedankt. En Rudy, jij ook bedankt. Helaas is het alweer voorbij. Het is helaas alweer voorbij. Het ging veel te, veel, veel, veel te snel. Ja, het niet te snel gaan. Ja, veel te snel. En uh, nou ja, iedereen een uh, fijne werkweek. En uh, volgende week natuurlijk weer zondag in Kennemerland. Maar blijf gerust luisteren naar ZFM uh, ja, Zandvoort. Ja, dat vind ik een goede okay. idee. En we eindigen nog met een uh, kort plaatje. We hebben nog één minuut de tijd. Dus uh, ja, een plaatje die wij op zich wel grappig vonden. En uh, die heette Dirty Jokers. En de nummer heet Twee Motten. Luister even mee. Hé, dankjewel. Doei. En tot de volgende keer. Doei. Er wonen twee motten. Er wonen twee motten. In mijn oude yes. Die twee modjes, die wonen daar pas. Je raakt gewoon weg van je stuk als je het ziet dat geluk. Hij vreet me hele kapot. alleen voor haar die dot van de mot, dot dot dot van de mot, pot, pot, dot pot, pot, pot, mod mod mod mod mod mod mod mod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 In Limburg wordt in verband met de regenvoorspelling een nieuwe piek verwacht vanavond in de waterstand van de Maas. Er zijn daarom extra maatregelen genomen. In de roer zijn sluisdeuren gesloten om te voorkomen dat delen van Roermond onderlopen. Bij Ittere zijn tijdelijke kademuren geplaatst en op andere plaatsen staan extra pompen.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 In drie steden in Tunesië is een onbekend aantal doden gevallen bij botsingen tussen betogers en de oproerpolitie. Er zijn al weken rellen bij protestbetogingen tegen de werkloosheid, de hoge voedselprijzen en de corruptie. De politie schiet met scherp. Volgens de Tunesische overheid zijn er acht doden gevallen, maar een vakbond zegt dat het er minstens 22 zijn. Ook in Algerije waren er dagenlang gewelddadige protesten tegen de hoge voedselprijzen. Daar kondigde de regering gisteren aan dat de prijzen van basisvoedsel worden verlaagd. Bij het allround schaatsen is het Jan Blokhuizen niet gelukt Sven Kramer op te volgen als Europees kampioen.